Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er is vanochtend een nieuwe evacuatievlucht vanuit Afghanistan geland op Schiphol. Dat meldt het ministerie van Defensie. Er waren zo'n 160 mensen aan boord. Sinds de Taliban Afghanistan in handen hebben... evacueert de Nederlandse regering Nederlanders en Afghanen die gevaar lopen... omdat ze bijvoorbeeld door voor Nederlandse missies hebben gewerkt. Vannacht is er nog een vliegtuig vertrokken vanuit Kabul. 86 passagiers aan boord van die vlucht hebben Nederland als eindbestemming. Een nieuwe ontwikkeling in de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken die vorig jaar werd doodgereden. In juni besloot het openbaar ministerie de 28-jarige bestuurder van de auto niet te vervolgen. Het meisje lag al op de weg en de man had naar eigen zeggen niet door dat hij over haar heen reed. Maar volgens de advocaat van de nabestaanden is uit nieuw onderzoek van verkeersongevallen analisten gebleken dat het lichaam van het meisje na de aanrijding is verplaatst. Het is nog niet bekend of de familie overgaat op vervolgstappen. Ze wachten eerst verder onderzoek af. Het Israëlische leger heeft vannacht wapenlocaties van Hamas gebombardeerd. De luchtaanval in de Gazastrook is een reactie op, de, op een gewelddadige demonstratie gisteren bij een grenspost tussen de Gazastrook en Israël, waarbij een Israëlische soldaat ernstig gewond raakte. Onder de Palestijnen deden mee aan die betoging, georganiseerd door Hamas. Ze wilden aandacht vestigen op de Israëlisch-Egyptische blokkade van het gebied. Bij overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen, onder wie twee jonge kinderen. Dat meldde Amerikaanse media. Meer dan dertig mensen worden vermist. Het water heeft meerdere huizen weggevaagd en wegen beschadigd. En veel mensen werden verrast door de overstroming en zitten vast in hun huis. Het weer, vooral in het noorden vanochtend, regen- en onweersbuien. Later vandaag is het vooral bevolkt. Er is opnieuw kans op buien met onweer, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 amsterdam Den Haag staat bij Schiphol een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nostalgie En melancholie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 Spreken, weet je nog wel? oudje? er was er ook een in mijn rozen bij, en die leek precies op een jucht, ik van mij, weet je nog wel?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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En we doen we dan ook met alleen maar mooie oud hollandstalige muziek. En uiteraard bedankt nog even de Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weetje je nog wel oudje. Een opname 1908. Het komende uur weer alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als eerste Hermanus Christian Maria, roepnaam Herman Emmink. Geboren in Amsterdam op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013. Een Nederlandse zanger, presentator. Hij werd vooral bekend door zijn vertolking van het wereldwijd bekende lied Tulpen uit Amsterdam. En hij heeft natuurlijk nog veel meer leuke liedjes gemaakt. Onderweg, breng een zonnetje. Breng eens een zonnetje, de live versie. Maar eerst hoort u hier Herman met Een dansliedje Deint, s S'avonds bij het licht der sterren. U hoort hier op CFM Zandvoort. Lokale omroep. Uit de badplaats Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. De dans speelt een liedje. Een zoet melodietje. Daar gint ze waar men danst. In een bar. Dat zweeft door de ruiten. En dan. Geen een voor eerst in een auto gezien maar die was helaas niet van mij Je zag me direct toen voor aan misschien en dacht dat's een goeie partij Toen zag ik je weer in het boterde wel en na die beslissende zoen zei ik toen ik diep in je kijkertjes keek moet jou een bekentenis doen Ik heb maar 584 en toch hou ik zoveel van jou. Ik beteken niet veel in de maatschappij. Belang ben lang niet zo lief en zo aardig als jij. En toch zou ik voor jou willen zorgen. Van de avond tot de morgen. Maar wat doe jij als ik zeggen zou? Ik heb 84, ja 84, ik heb 584, maar ik hou zo van jou. Je geloofde me niet en je olijke snuit, keek zorgeloos lachend mij aan. Ik nam toen een zeer onvoorzichtig besluit, we zijn aan de boel nog gegaan. We dronken champagne en fijne liqueur, de oper was vriendelijk en net. Totdat deze knaap met de rekening kwam, want toen was het uit met de pret.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 5'84, ja 5'84 Ik heb 5'84, maar ik hou zo van jou Ik heb mij sindsdien niet aan jou meer vertoond Daar gingen veel jaren voorbij Ik weet dat bene niet eens waar je woont En meisje lief ben je nog vrij Als jij dan wellicht ook wat guldentjes hebt Om hutje bij mutje te doen dan was ik pas rijk omdat jij van me houdt, en ik ruil je niet voor een miljoen. Ik heb maar vijf grond en vier en, dat is. en dan hou ik zoveel van jou. We dingen niet meer in de baan, maar met mij gaan jij. En zou voor jou willen zorgen, van de avond. Maar wat doe jij als ik zeggen zou? Ik heb 584, ja 584, ik heb 584, maar ik hou zo van jou. Ja, dat was muziek van Max van Praag. Met ik heb maar 5 gulden en 84 cent. Tegenwoordig zijn het euro's, maar toen de tijd waren het natuurlijk gewoon de guldens. En daarvoor hoorde u twee stukjes van Herman Emmink. Breng eens een zonnetje, de live versie... En daarvoor een dansliedje tijnt en s'avonds bij het licht der sterren ook een live opname uit die tijd. En de volgende artiest is Willem, beroepnaam Wim Zonneveld, daar hebben we het over. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1944. natuurlijk Nederlands cabaret, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is natuurlijk samen met Toon Hermans en Wim Kam. Wim Kan, moet ik zeggen. Nou, we draaien hem regelmatig in dit programma. Soms meerdere nummers, meerdere tracks van Wim Sonneveld. En voor nu, Wim Sonneveld met het Wasgoed...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 Je zal ineens begrijpen waarom je ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besneed. En schelten slag er altijd sneeuw.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 ik vond het gewoon een heel gezellig, vrolijk liedje. En daarvoor hoorde u nog Willeke Alberti met Het is nog niet voorbij. En de volgende artiest is Hendrik Nicolaas Theodor Simons. En waarschijnlijk kent u hem beter als Hein, Heintje, Hein Simons. Geboren in Kerkrade op 12 augustus 1955. Een Nederlandse zanger die als kindster in de jaren 60 bekend is geworden onder de naam Heintje. En u hoort hem nu met een hele vrolijke plaat. Heintje met Ik hou van Holland. Aan de Zuiderzee Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee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 Samen met het koekje en hij zong een liedje van toen. Ik geef je een roosje, een roosje, ik geef je roos elke dag en ik hield van jou tot de wijs onder de En de echo niet lacht om een laag. Nu loopt hij alleen door het straatje.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 Oh, met Weet Je Wat We Doen. Een volgende artiest heb ik ooit... Uh, meerdere malen mogen ontmoeten... toen ik nog een heel klein jongetje was. Het is uh, Ramse Saffi. Vroeger trad hij wel eens op in Zandvoort bij de Kerstin. Heel lang geleden tegenwoordig uh, hebben ze dat niet meer. Kerstin was een vrijwillige organisatie... Uh, die allemaal leuke dingen deed tijdens de kerstperiode. En daar kwam ik deze man tegen. Ramse Saffi, geboren in uh, nutili sur -Zee. op 29 augustus 1933. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En is overleden in Amsterdam op 1 december 2009... Was een Nederlandse chanson, chansonnier moet ik zeggen. Een acteur. En na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedie maakte Safi sinds de jaren 60 vioren als zanger. En liedjes als uh, Sammy, we zullen doorgaan. Pastorale, Laat me zing. Vecht, huil, dit, lach, werk en bewonder een groot hits uit de jaren 60 en 70 En ik heb twee van die hits voor u meegenomen. Als eerste Sammy. En daarachteraan hoort u zing, pecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramse Sammy nu hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen? Sammy met je ogen. Sammy op de vlucht. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlicht. Verlegen door de regen, waarom loop je zo verlegen, Sammy? Door de stegen, Sammy van de straat. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, daar, Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand Sami, hoge toren, Sammy kan Sami kapitaan. Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, want daarboven lacht de man. Sami wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sami op de straat, de Sami van de straat. Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, want dan voel je lekker naar. Sami, kom, kom, Sami, Dag. Sammy, Domme, domme, Sammy. Kijk niet om zich heen. doe alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen. Maar is zo bang voor de hand. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de anderen, Sammy, zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Anders is het vast te laat. Sammy, loopt maar door de nacht.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 op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten: zo zijn we niet geboren. Zing het uit. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En daarvoor het grote hitje Sammy. Nou ja, hitje. het was een hele grote hit, Sammy. En de volgende dame is Annie de Reuver. Geboren als Annemarie Klassina de Reuver. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres. en Was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En ze erfde haar een voorliefde muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zong ze bij het amateurse big band The Blue Blowers. U hoort er nu Annie de Reuven met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het een kuiltje in mijn kind. Zeg doe toch niet zo flauw. En lach niet maar in schoon je kijk zo redig als een spin. Kijk eens in de boppertjes van mijn ogen. Kijk eens naar het goudje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het allemaal beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Mijn vriend, dat is een lieve schat. Maar overal gebeurt wel wat, want al is hij hij doet wat eigenaardig wanneer hij op een hoekje wacht Des avonds om een uur of wacht En kom ik dan te laat, dan kijkt die reuze kwaad Maar dan zeg ik tot hem met mijn allerliefste stem Kijk eens in de poppetjes van de ogen Kijk eens naar de kuiltje in de kin Zij doet toch niet zo flauw en lacht u maar eens dus gauw Heusje kijk zo leidig als een spin Kijk eens naar het kuiltje in de kin Ja zie je wel, zo gaat het allemaal wat beter Kost ik je boze bui nu even in Wanneer je ooit een man ontmoet Die soms wat al te bazig doet Wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem lijden Al heeft hij ook een hart van goud En zegt hij dat hij van je houdt Je weet wel hoe dat gaat maar zeg dan steeds op hem met je allerliefste stem. Kijk eens in de poppetjes van de ogen. Kijk eens naar de koudje in mijn kin. Zeg, doe toch niks zo flauw. Zie je wel, zo gaat het allemaal weten. Kost je boze buik nu even neer. Kostlik, je buik nu even neer. Er leeft de tijd van de leer. Wat zand voert, het zand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 Ik de sterren van de hemel. Voor jou haal ik de maan wat dichterbij. overkomen Ik weet niet wat ik doe sinds ik je zag Ik loop soms urenlang van jou te dromen Dan denk ik aan je ogen en je lacht Ik weet nu dat ik jou nooit meer vergeet Ik de sterren van 2 stukjes van Annie de Reuver. Als eerste horen u... Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Daarachteraan hoorde u... Voor jou pluk ik de sterren van de hemel. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort... Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... als u wat gemist heeft of een stukje of u wilt het nogmaals beluisteren. Uiteraard volgende week zondag vanaf 9 uur in de ochtend ben ik er weer... lekker bakje koffie en allemaal heerlijke hits uit de jaren 30, 40, 50, 60... en de jaren 70, oftewel alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Voor nu laat u achter met Saskia en Serge met Als je zachtjes zegt... Ik hou van jou. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Nog een fijne week. Misschien tot volgende week. En ik zeg tot ziens... Ik pluk de mooiste ster uit het heel land. Ik pluk de mooiste bloem uit het diepste dag. Ik vlieg naar de horizon door het hemelsblauw. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.